Zes uur, Marion Koukouk met het NOS-journaal. Venezuela biedt klokkenluider Edward Snowden asiel aan. President Maduro heeft dat gezegd in een toespraak op tv... ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsdag. Eerder vannacht had ook president Ortega van Nicaragua gezegd... Snowden asiel te willen verlenen als de omstandigheden dat toelaten. De ex-medewerker van de CIA zit al bijna twee weken... in de transitruimte op de luchthaven in Moskou. In Cairo zijn gisteravond tientallen mensen gewond geraakt bij een confrontatie tussen voor- en tegenstanders van de afgezette president Morsi. Dat gebeurde op een brug over de Nijl. Aanhangers van Morsi wilden naar het Tahrirplein waar tegenstanders bijeen waren. Het kwam op de brug tot een urenlang gevecht. Eerder op de dag vielen in het onrustige Egypte zeker 26 doden en ruim 200 gewonden. Op de kermis in Moergestel zijn twee jongens mishandeld door een medewerker van de botsauto's, meldt Omroep Brabant. Getuigen zeggen dat de jongens de hele avond vervelend deden en dat dat uitmondde in een gevecht. De medewerker goot daarbij kokend water over hen heen. De jongens werden met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.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 ProRail is vannacht begonnen met werkzaamheden aan het spoor rond Schiphol. De luchthaven is het hele weekend nauwelijks per trein bereikbaar. Alleen vanuit Leiden rijden nog treinen naar de luchthaven. Ook het wegverkeer heeft last van de werkzaamheden. De spoorbeheerder verdubbelt het aantal sporen tussen Amsterdam en Schiphol van 2 naar 4. En daarvoor moeten nieuwe spoorviaducten worden aangelegd, onder meer over de A4. Het weer is nog nevelig, later veel zon, maar in het zuiden ook wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.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 WPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het laatstuur van onze uitzending deze week. En daarin gaan we een hele mooie aflevering laten horen van... ...langs het tuinpad van mijn vader. Ook al had ik dat het liefst nog drie decennia uitgesteld. Maarten van Roosendaal, het is u vast niet ontgaan, de zanger... Pianist, tekstschrijver en gitarist overleed eerder deze week. Dat was op maandag 1 juli op 51-jarige leeftijd. Hij werd geboren in 1962 in Heilo als jongste in een gezin van zeven kinderen. Vader van Roosendaal was een bekende psychiater... verbonden aan het toenmalige Willy Broder ziekenhuis in Heilo. Carmen Fernald gaat in deze serie samen met muzikanten en cabaretiers terug naar de plekken van hun jeugd. Met Maarten gaat ze onder meer naar zijn moeder... Maar de reis begint in Amsterdam. Luistert u naar Maarten van Roosendaal in langs het tuinpad van mijn vader. Het is augustus 2006. En het lijkt een beetje op de zomer die we momenteel beleven. Carmen Fernald heeft er zin in. Nou, Maarten, je hebt echt geweldig weer uitgekozen. Pijpen stelen. gloeiende. Ja, dit is toch wel treurig. Nou, wat gaan we doen? Nou, hello. Ja, lekker buiten lopen. Ja. Heerlijk. L Laten ik heb er naar, nu al zin in. Naar het zwembad, naar het baafje, dacht ik. En naar de, uh, door de duinen lopen, dacht ik. Bij Egmond. En een uh, paraplu mee. Heb ik bij me. Nee, We gaan naar mijn moeder toe. We gaan lekker binnen zitten. Ja. We, we staan nu in jouw huis in Amsterdam. Hoe ja. lang woon je al in Amsterdam? woon in Amsterdam al vanaf mijn 22e. dus 22 jaar. Dat is precies de helft van mijn leven. woon ik hier. En in dit huis nu zo'n... Hoe lang, even? Elf jaar? Twaalf jaar? Ja. Twaalf jaar. Moet je gaan zeggen? Dat gaat opeens heel hard. En we hebben dit net helemaal uh, open gegooid. Want dat waren allemaal kleine kamertjes. En toen werd het hier gerenoveerd. En we hebben al die muren eruit gemieterd. Dus we hebben nu een beetje... Dus ik heb wel het idee dat ik sinds februari... weer in een ander huis woon eigenlijk. Op dezelfde plek. Maar de... En zoals je ziet, moet er nog een heleboel gebeuren. We hadden weer terug verhuizen. En toen hadden we het eigenlijk wel een beetje gehad met al dat gedoe. Dus we gaan... Uh... Nou, ik ga nu even parade spelen, een dag of tien, in dit klerenweer. En dan gaan we maar eens de vloer lakken, dacht ik. En de keuken verbouwen en dat soort dingen. Maar je bent wel honkvast? Ja, blijkbaar wel, ja. Nou, weet je, toen, we hier, toen het hier gerenoveerd ging worden... hebben we wel zitten kijken om maar te gaan verhuizen. Want we hadden niet zoveel zin in dat gedoe. En we dachten, ja, we moeten hier ook maar eens weg. En toen zijn we gaan zoeken, ook hier in Amsterdam. En kwamen we er dus steeds meer achter dat we hier eigenlijk op een geweldige plek wonen... in een, naar Amsterdamse begrip, een fantastisch huis... Uh, wat voor ons ook nog betaalbaar is. Wat wel handig is, omdat we natuurlijk... Uh, mijn vriendin is regisseur. Dus we hebben allebei nogal onregelmatige inkomsten. Dus het is wel... Ja, je kan je wel enorm in de schulden gaan steken. Maar dat betekent ook dat ik... Uh, uh, opeens allemaal andere keuzes moet gaan maken. We zijn nu... Kunnen we heel vrij werken, Als we ergens geen zin in hebben, hoeven we dat niet te doen. Omdat het niet zo duur is. Dus we konden wel heel goed gaan wonen. Of we anders gaan wonen. Maar toen dachten we van... Ja, we zijn ook knettergek. En het is ook wel leuk om er dan na een jaar of tien achter te komen... dat waar je woont eigenlijk wel te gek is. En bovendien, we zitten hier aan de rand van Oud-West. En Amsterdam rukt naar buiten toe op. Dus alle snops komen onze kant op. En daar voelen wij ons thuis natuurlijk. Dus het, dus het komt nu... Uh, uh, de jups komen deze kant op. In plaats dat wij naar ze toe hoeven. Je? Ben je zelf ook een beetje een jup geworden? Ja joh, kijk nou ook. Kijk nou! Zie dit nou eens, van de kapotte spijkerbroek, <coughs> smerig shirt. Ja, ik ben, echt, uh, ik ben echt het voorbeeld van een jub, ja. ja. <laughs> <laughs> Heb jij nou ook wel eens over Amsterdam geschreven? Ja. ja, en natuurlijk tussen allemaal nummers door, maar één nummer echt exp eh, expliciet, azijn. Het liedje van ik hou van de stad en de geur van azijn over dat Sinterklaas op de Dam aankomt... en dat je dan denkt van, nou ja, het is ook eigenlijk wel een schattige stad. Ondanks al die zeikerts. Ja, dit is een verzameling natuurlijk, ja. Dat is echt te gek, joh. Ja, ik vind het echt... Uh, ik ga hier ook niet meer weg. Ik bedoel, uh, ze dragen me er hier uit. Maar we gaan vandaag toch terug naar Heilo. Hou je ervan om achterom te kijken? Um, nou, dat zegt het al eigenlijk uh, ja en nee... Nee, we gaan naar mijn moeder toe, dat is leuk. Als de wolken zich in je gedachten sluiten, en alles wordt benauwd en klein. Buiten. En de stad stinkt naar als Die stad is een monster en het zal haar behagen. En als jij je tot haar niveau zult verlagen. En als je mij dan naar mijn mening zult vragen. Zeg ik sloop er die dame of vlucht weg uit die troep. Maar als Sinterklaas waarop tocht naar de dam rijdt. En je ziet Turken, Vietnamesen, Marokkanen, Jordanezen. Provincialen en studenten, langs de kant weer kindstaan Samen lachen, samen slaaien, dan is die stad nog op te aaien. Als in je hoofd de lucht weer blauw is, weet dan dat die stad van jou is. Laat vrouwen dat ramen een oordeel vellen. Waar de man op de hoek de politie bel, Waar de bakker waar zag er zijn. Bouw van die stad en de geuren van haar zijn. Van de grachten, de pleinen de beurs, meneer. De chunks en de hoeren en papier. Geeft die zwerver een gul, dan laat iedereen weten. Dat een mens die leeft soms ook moet eten. De markt, de film, de kroeg en de water, De liefde, verdriet. En de kamer. en er zijn die de rondweg de havens, de grenzen. Nee, mooi is de inhoud, mooi zijn de mensen, de Turken en de Vietnames, de Marokkanen, de Jordanees. de provinciale, de student die langs de kant weer kind staan wezen. Samen lachen, samen zwaaien. Nou, tussen de stortbuien door hebben we het gehaald, Heilo. Heb je, hè? Hoe heet deze straat? Dit is de Wildlaan. De De Wildlaan. En wat je aan auto's misschien hoort, dat is de Zeeweg. Ach, de grote weg. Dat vonden we vroeger, mocht ik niet oversteken, want er kwam één keer in de zes uur een auto voorbij. Nu is het iets drukker. En dit loopt zo... Dit, dit vrije wijkje in... Ontzettend groen is het hier, hè? Schoon. Ja, het is een luxe, luxe buurt, dit. Jullie wonen op stand? Wij woonen op stand. Ja, de zeeweg was vroeger... Dat was in het oude Dat was de zeeweg op stand, ja. Want dit is ook echt jouw geboortehuis? Hier ben ik geboren. Leuk, hè? Ja, en zoals je ziet, het is ook echt een huis. Ik vind het echt een huis. Als je, als je als kind een huis tekent, zoals je dit huis eruit. Het is, is rech, recht hoeken, dat nou, is best wel een redelijk groot huis. Met gewoon een puntdak, dus is recht toe, recht aan. Dat vind ik ook wel fraai eraan. Het is, uh... Mijn vader heeft dit laten bouwen. En nu woont je moeder er? Ja, die woont er nog alleen. Mijn vader is tien jaar geleden overleden. Mijn moeder woont, ja, die gaat hier ook niet weg. Of die gaat hier wel weg, maar dan tillen we dat eruit. En, uh... Nee, die zie ik hier niet weg. die blijft hier wonen in de eentje. En ze vindt het schalig, volgens mij. Ja. Zo! Ik ben plas Ja, daar, daar, daar in de plas. Hallo. Dat is Carmen. Oh, Carmen, ja. hallo. Nou, je ziet het. Ik ben de moeder. De moeder. <grijgelt> de moeder. De oh, moeder. Daar is ja, is dat zo? Ja. ja. Nou, ik denk dat jullie wel... Hé, hey, dat is he? weer een tijd geleden, zeg. Hé, hey, overigens. Overigens, hè. Wij uh, hebben elkaar in... Nou, ik ga naar je verjaardag, niet. Nee. We laten ja. het maar niet gezien. Heb je nou ook het gevoel, als je hier komt, dat je dan ook echt naar huis gaat? Ja, gek genoeg nog steeds. Terwijl ik hier al heel lang niet meer woon, maar ik heb nog steeds het idee idee... Dat... Ik zeg ook altijd, ik ga naar huis. Wat dat het volslag belachelijk is, want ik, nou, ik slaap hier nauwelijks, ik ben, ik ben hier niet heel veel... Maar dit is natuurlijk wel. Uh, ja, dit is naar huis gaan, ja. Alhoewel het huis is nu wel uh, uh, aanmerkelijk anders dan, uh, dan toen ik er woonde. Ja? Nou, het heeft ja. nog wel overeenkomsten met toen ik wegging. Want toen was het, is hier ont ontzettend veel verbouwd ook. Ja. Uh, maar het is nu een stuk moderner dan toen ik, uh, toen ik wegging. En dit was nog gewoon hout. Dit zat er wel allemaal in. Dat is allemaal 70 jaar erin gezet. En hier stond een muur, dan was dit dat halletje, en dan was daar de voordeur, maar nou de klapdeuren zijn, zodat je buiten. Ja, maar dat is lang geleden hoor. Ja, maar dat, maar dat is echt... heel lang geleden. Dat was toen ik klein was. Ja. Dus als als, als kind. Toen dus opa dus, er nog. Toen Toen, toen, toen opa nog ja. hier in huis woonde. Oh, die heeft hier ook gewoond. Ja, ja. Nou ja, ja. ja, ja toen, toen, toen, uh, toen hij geboren werd, uh, ja. toen is opa naar het bejaardenhuis gegaan en, uh, en, nou ja, Maarten die, uh, die was gek op zijn opa. Ja. En, uh, en opa die kwam iedere dag uh, hier naartoe... En dan, uh, ja, dan kwam Maarten, Maarten en dan uh, ging hij zich verstoppen achter de kachel. En dan opa wist natuurlijk precies waar hij zat, maar opa die keek. Hè? En, en dan uh, kreeg hij de hoed uh, van opa en de wandelstok. En die heb je geloof ik nog. Hè? Ja, die heb ik nog. Ja. En nog één fotootje die, dat we hier zo daarvoor uh, in de tuin zitten met. Uh... Ja, was dat was haar vader, dat was mijn moeders vader. Ik was ja. dol op die man. Ik kon helemaal, uh, ik, toen hij ook in dat huis zat ik, zat, ik was ietsje ouder. Dus een jaar of zes en ik kon fietsen. Uh, dan ging ik ook vaak naar school uh, bij Blanks. En dan uh, uh, deed hij eigenlijk hetzelfde. Dus als ik dan uh, klop, klop open, als ik dan binnenkwam, dan zat hij of in de stoel of hij lag op bed. En dan deed hij net dat hij sliep. Gewoon hetzelfde spelletje. Die man was feilloos met mij met kinderen. Dus altijd herhalen van dezelfde grap. Nou, is Voor kinderen is altijd het leukste. Dus, oh, daar zit open weer te slapen, zijn stoel hoor. En dan, en dan ging ik hem. Ik uh, denk uh, uh, uh, oh, altijd dus, een schrikken. Ja, dat was natuurlijk een lol voor tien. En toen was het huis echt nog een. Uh, nou, echt een 50 huis. Wel mooi, want ja. hier lagen hele mooie tegels, van die natuurtegels. En de, ja, we woonden hier natuurlijk met veel mensen. Ik heb ja. zeven broers en zussen en mijn, uh, en mijn ouders. En we hebben ook nog een tijd een uh, nicht van me op zolder gehad. En er waren ook altijd wel weer andere mensen die opgevangen moesten worden. Of, uh, of die hier even tijdelijk moesten wonen. Of de... Dus het was behoorlijk vol hier. En dan was hier dus een kamer met daar een grote bank met allemaal speelgoed erin. En dan was daar een schuifdeur en daar was de voorkamer. Dat was duidelijk voorbehouden voor de volwassenen. De nette kamer, hè? Ja. Goed, hè. <laughs> en daar kwam... Ja, opa zat daar. Ja. En... Uh, ja, mijn vader natuurlijk, als hij, uh, als hij zich even terug wilde trekken. Dus ja, hij met, uh, ja. Oh, ja, ja, ja. En het bezoek. Op, ja. en, en, maar de piano stond uh, hier. Hier, tegen deze manier. Ja, ja, ja. Die stond hier, in, ja. in de kinderkamer eigenlijk. Ja. Oh, en ja. dat was nog goed ook. Ja, ja. <laughs> Want de... muziek zat er al heel vroeg in. Ja. Bij jou. Altijd. En ik zat, ook, ik zat al snel met uh, mijn handen op dat ding te rammen en uh, heel hard te schreeuwen. En wat vond u daar dan van? Ja, prima, prima. Nee, want uh, ik uh, ben wat gewend natuurlijk <laughs> met zeven kinderen. En, uh, maar hij, uh, hij is van begin af aan, uh, ja, eigenlijk uh, ben je uh, eigenlijk van begin af aan met muziek bezig geweest. En dat begon met rammen? En wanneer werd het dan echte muziek? Nou, ik heb even op de muziekschool gezeten. Dus toen leerde ik ja. wel dat het uh, iets anders moest. Nou, en eigenlijk is... Uh, uh, ja, op een gegeven moment heb ik ook wat... Uh, dan zat ik hier met mijn oudere broers en zus naar top op te kijken. En dan had ik wel door hoe ongeveer popmuziek. Dus dat je met akkoorden of bij, dat je ja. daar iets mee kon. Dus toen ben ik eigenlijk al heel vroeg begonnen... met hele simpele liedjes in elkaar te zetten. En toen kwamen Bram en Freek... Ja. En Bram was natuurlijk uh, een. Uh, een uh, die blonk uit in het. Uh, in het uh, zeker in het begin van hun uh, carrière. in het liedjes maken die, uh, die ieder kind eigenlijk. Uh, met een beetje. muzikaal gevoel kon naspelen. Dus het wat en dat soort dingen. Dus dat kon ik al snel. Uh, en die manier van piano spelen. ben ik me toen ook. eigen gaan maken. En de. Uh, rauw en uh, tegendraads. En, uh, en dat sarcastische. wat uh, Fleek zeker in het begin had. En. Uh, dat heeft menig afwasbeurt uh, veraangenaamd. Want, uh, zeker mijn broer Matthijs, mijn oudste broer en ik... kenden al die plaat uit ons hoofd. En je kon uh, voor, die, uh, voor die hoeveelheid kinderen... kon je de afwas doen in één plaat. <laughs> dus dan hadden we hem helemaal doorgenomen... met die, precies de intonatie en de uh, uh, uh, mevrouw klapstuk... en de handvaten waren schaars en uh, dat allemaal. En aan welk liedje denk je dan als je aan die afwas terugdenkt... Eh, uh, uh, van de Nederlands Hoop Express. Die schreeuw je natuurlijk lekker weg. Als je, dat moet je niet doen als je met de glazen bezig bent. Maar als je met het bestek bezig bent, dan zie je het prima. Dus co fathers Maar er zat ook wel weer gesproken tekst tussen, die uh, we dan om en om uh, deden. Ja, niet te geloven. Joh. Hartstikke leuk, natuurlijk.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 Je geen tegenligger tegen, behalve de insecten op de raar. De zon komt op nog honderd kilometer, op die duur thuis tenminste zonder... Er op Ja, ja, ja, bramme was echt een. Uh... Ja, dat was in heel Nederland. En achteraf bleek dat we toch eigenlijk weer voor, een, voor, een, voor de elite geweest te zijn. Uh, de, want voor de rest was natuurlijk uh, Jan Boezeroen en Saskia Serge nog. Uh, stonden nog op nummer 1. Maar voor ons was het echt. Uh, uh... Kijk, en, en toen kwam het voor mij ook dichterbij. Dacht ik van: oh ja, dit is. Uh, uh, minder vormelijk. Ja, die gasten deden maar wat. Ach, achteraf, als je het nu ziet, jongen, het is ook technisch een partijtje slecht. En het klopt helemaal geen... Maar dat was juist het goed. Het gewoon cabaretpunk, bijna in die... Punk bestond nog niet, maar... Uh, ja, dat, dat sprak enorm aan. En dat heeft me ongelooflijk beïnvloed natuurlijk. Ja. Ik moet zeggen dat in die tijd wist ik nog niet dat het een baan was, hoor. Ik dacht dat uh, ik dacht, Bram zal wel verpleger zijn, zijn. En uh, ja, weet ik, ik dacht dat die... Of, van Toon Hermans dacht ik altijd dat die huisarts was... Ja, dat vond ik een chique man. Ik denk, die zal al huisarts zijn. En dan s avonds uh, gaat hij als een vrolijke oom toneel. Ik wist ik veel dat je daar je geld mee kon verdienen. Dat is, uh, dat is me pas veel later duidelijk geworden. En wat wilde je zelf in die tijd worden? Uh, Gymnastiekleraar. Ja, Carmen. <laughs> Kijk eens naar het goddelijke lichaam. Ik had ook echt, uh, ik had ook echt kans gemaakt. Ja. Nee, maar dat is me met een paplepel ingegoten. Omdat uh, wij sporten vroeger. We waren echt een sportfamilie. Ik steek nog maar een sigaret op, als je het goed vindt. En uh, mijn vader was psychomotor psychomotorisch therapeut, maar was ook uh, ooit begonnen. Uh, gewoon op de, op de, op de okay. Alo, de, op de academie voor lichamelijke opvoeding. Uh, ja, en ik ging er gewoon vanuit dat ik dat ook ging doen. Ik, dat, dat, uh, ja, ik heb van tot mijn twaalfde, veertiende ook ja, voornamelijk gesport. Veel gevoetbald, hockey, uh, uh, geschaatst. Uh, Gefietst, nou, eigenlijk dat allemaal. Het leek me te gek. Om de, uh... En ik wist oh. natuurlijk ook wat dat vaak was. Snap je? Daar heb ik thuis veel over gesproken. En dat was, uh, mijn, mijn zus Nicoline, mijn uh, jongste zus, die iets boven me zit. En die is dat uiteindelijk ook gaan doen. doet er nu niks meer mee, maar die, die, uh, die is keurig uh, in de voetsporen van de vader getreden. Ik niet. Want Maarten is een buitenbeentje. Ja, of dat zo is... Of in buitenbeentjes. Maar hij is de jongste. Ja, dat, dat is zo. Je, je had heel veel fantasie. Nou. En, en van begin af aan al. Ja. En uh, dan speelde je allerlei grote helden. Want wat, wat was er toen? Tim Tattoo op de prairie. Of ja. weet, weet, weet ik wel. Schrijf er ook nog over. Ivan <laughs> ja. been oh, ja. Batman. Oh uh... ja. ja, dat is ook zo. Noem ze allemaal maar op. En... Uh... En hij begon eigenlijk al heel vlug met uh, schrijven van gedichten. En, uh, maar hij, je leefde heel erg in je fantasiewereld. Hè? Want dan uh, speelde je verslaggever, reporter... op die ballen, ballen daar, met allemaal riddertjes. Ja, met allemaal riddertjes. En dan, uh, nou ja, dat was fantastisch... Uh, Zoals hij dat... Uh, ja, ik dacht altijd, uh, die wordt nog wel eens... Een uh, verslaggever. Ja, een uh, uh, ja, reporter. Maar uh, ja, het was eigenlijk een heel uh, innemend jongetje. Een mannetje. Mannetje. <laughs> Wat ook ja. wel bijzonder is, omdat het was natuurlijk met veel ja. mensen. Ja, maar je was maar heel ik, rustig eigenlijk. Ja, maar ik kon altijd mijn gang gaan. Dus ik deed de meest... En uh, ook mijn broers en zussen, maar ook hier twee huizen verderop woonden De familie Beek, waar we een hele hechte band mee hadden. Dus dan liep ik daar weer binnen als soro. En die ging ook gewoon mee met mijn ja. spel. Oh, en dan liep ja, ik weer ja. terug. Gingen ze hier ja. weer mee met mijn. Me. Ja. Iedereen speelde gewoon met je mee? Ja. Iedereen ging met me mee. Ja. Dat was helemaal te gek. Of dat was ik, had, ik weet nog met oom Harry. Dat is de, de, de, de vader, des huizes zou ik maar zeggen. Die is al heel snel overleden. Dus ik heb in 1972, geloof ik, of 1970. Of, echt ja. toen ik dus jong was. Maar ik heb nog een herinnering aan hem: dat ik. Uh, ze hadden een blauwe Volkswagen, zo'n kever. En ze hadden zes kinderen, volgens mij. Vijf. vijf. Dus die zaten met z'n allen in zo'n kevertje. En ik was intussen, ik was in de trip van dat ik de Tour de France ging winnen. Dus dan, oh, okay. reed, dus dan reed ik uh, over de zeeweg. had op mijn fietsje ook te schreeuwen. Ja, dan gaat hij dan. Dan gaat hij. Alleen maar voor me uit te roepen. En die schatten gingen toen als een. Zij moesten ergens, hey, maar die gingen als een volgwagen achter me aanrijden en me ook aanmoedigen met het hele gezin. Dus dat is helemaal te gek. Dus, ik, dus iedereen ging. Maar ook als ik als ik in mijn eentje liep te... Blaten, of inderdaad die, die, die dingen aan het verslaan was. Of, of, uh, ja, dat kon allemaal. Net als uh, dat ik het ook wonderlijk vond dat ik hier, uh, dus toen ik iets ouder was, uh, altijd kon piano spelen. Dat er, dat er nooit eigenlijk iemand zei, uh, nou heel af en toe als iemand aan de telefoon was of zo. Zo kan je er even mee ophouden. Maar ik heb me altijd ontzettend vrij gevoeld in, uh, ontzettend op mijn gemak gevoeld ja. als ik dat deed. Ja. Het was ook toen ik, ik was het ook nog met die riddertjes aan het spelen toen ik al veel te oud was. Dat ja. was een enkel probleem. Dat was een jaar of 14, 15, dus aan de ene kant dat duurde... en aan de andere kant bleef ik in, die, in dat ding zitten. Er is nooit iemand die tegen me gezegd heeft... nou, Maarten, je bent daar nou wel een beetje te oud voor. Ja. Nooit. Nou, dat is natuurlijk, daar kan ik pas achteraf achter hoe bijzonder dat eigenlijk is... dat ik nooit uh, uh, uh, daarin geremd ben. Met alle gevolgen van die. <lacht> ja, nou begint het gesprek wat te lopen. Want nou komen er opeens natuurlijk uh, allemaal beelden... Wat ik nooit, wel een geweldig ritueel, dat zullen we een hoop gezinnen ook wel herkennen. Als er bij ons iemand jarig was. Nou ja, dan werd er iemand in de voorkamer op, een, op, op de mooie stoel gezet, versierd. Dan ging er na het ontbijt meestal eh, iedereen heel eh, zogenaamd eh, stiekem eh, naar boven. Dan zat mijn vader achter de piano. Dan pakten wij onze cadeautjes, die we ook altijd ook voor elkaar verstopten. Dus niemand wist ooit ook wat hij kreeg. Er was altijd heel gedoe met verstoppen. En, uh... Nee, niet hierin kijken. Dus, dus... Gingen we in een rijtje. Dus uh, ik als jongste denk ik altijd voorop. En dan, om uh, met Ton Hermans spreken nog een paar van die armoedzaaiers achter me aan. Dus in, in, uh, op leeftijd, of grootte. Uh, met ons cadeautje. En dan zette mijn vader langs als zijn leven. En dan liepen we in een optocht vanaf de trap... Naar beneden, zingend. Dus als je zelf jarig was... had je in de voorkamer, dan hoorde je in de verte. Uh, die zingende ja, menigte op je afkomen. Aan de rondjes om de stoel lopen. En, en Mijn vader speelde dan... Het, nou, er zijn nogal wat uh, uh, verjaardagsliedjes. Ook uh, onbekende, die we, wie we dan ook allemaal... Dus dat hield toch niet op, voordat je eindelijk je cadeautjes kreeg. Wat een geweldig ritueel, jongen. Ja. Echt prachtig. Wat er ook natuurlijk in een groot gezin te gek is... omdat je optimale aandacht krijgt. Ja. Dus het is niet, uh, uh, ja, het was echt, uh, ja, iemand in het zonnetje zetten, echt een, uh, ja, dat beeld zal ik nooit vergeten. Mijn vader die kon ook zo goed zitten. Ik, ik merk ook dat ik nu zelfs ook wel eens zo ga zitten, dus met die knietjes bij elkaar. Dat was een beetje omhoog. Ja, die had een, een uh, ja, echt uh, prachtig, prachtig ritueel. Wat maakt jullie ook veel muziek samen in huis? Uh, nou, ik deed dat mijn vader wel eens met mijn met blok, blokfluit uh, spelende zusjes uh, om zijn piano heeft gestaan. Maar, uh... <lacht> veel zingen, inderdaad. Heel veel we, zingen. we hebben heel veel gezongen. Er waren ook allemaal van die uh, familieliederen. Er werd hier best wel veel naar uh, kleinkansachtige dingen geluisterd, omdat ik mijn ouders daarvan uh, hielden. Ja. Dus Ton Hermans, Wim Kan, Zonneveld uh, nooit Donkey zo erg En Donker Shocking op een gegeven moment was ook dezelfde ja. tijd. Uh, ik had al heel vroeg een dubbel plaats van de Raamse Oh ja. en, en natuurlijk de Gesmiedingen en vooral Heerlijk duurt het langst, die kenden we allemaal uit ons hoofd. Kom Kees, het is maar tijdelijk, dat stond ja, ik ja. plezier bij de, bij de oude buurvrouw. Bij de, ja, de oude buurvrouw? Ja joh, toen was ik drie, stond ik met een gitaartje op, elke dag op te treden voor de oude dames daar. Ja. Dat je het, het is het volslagen belachelijk, dat hij dat allemaal, die ja, vonden drie, dat ook normaal. Drie of Ik zat vier. nog ineens op de kleuterschool joh, nee, ik woonde maar... van dus, was ik drie. Had ik, had ik een gitaartje zonder snaren denk ik, of waar ik gewoon een beetje in de weer ging. Ja, dan... speelgoed... Uh... Ja, speelgetraars, dan ging ik naar de oude buurvrouw toe. die had, die, ze had altijd koffie te drinken met vriendinnen. allemaal van die oude dames. Ja, en uh, zei dus, uh, Maarten, uh, zing nog een liedje. Ja, He? nou, dat kan ik ja. gewoon optreden. Volslagen, belachelijk, echt. Kom, Kees, het is maar tijdelijk. laat oh, we de gang maar gaan. Ja. Dus alleen jongen, waard.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 Kees, het is maar tijdelijk, zal het wel weer overgaan. Kom, Kees, bekijk er je naar. Rot, zooi is onvermijdelijk, laat ze de gang maar gaan. Wij het weer voorbij, geleidelijk is Boekjes wegen, winkel aan wegen, hou maar op. Hou maar op. Doosjes inpakken, zegeltjes plakken, het job. het job, Kom, Zet, al je zorg opzij, kom Kees, het gaat allemaal niet voorbij Kees, het is nog verlopen naar aard Kees, het is niet van blijd tot duur Kees, het komt allemaal dan weer los Kees, het is niet zo erg als het tijd Kees, het komt allemaal weer terecht Kees, het gaat allemaal niet voorbij kom, Kees. Kijk, dit is nieuw, heb, dus ga je zien dat het moeder een jaar is ja, dat heb ik uh, nog niet zo lang geleden laten maken. Maar... Ja, dat is een goede set. Ja. Hé, hey, dit is een mooie 70 jaar hè? Met de, met de rode dingen langs de ja. wanden. En, uh... Kijk, mijn oude kamer. Nou, ik heb op veel kamers uh, geslapen ja? natuurlijk. Maar hier of. ben ik het meeste geweest. Hier heb ik en met mijn zus Nicoline in een stapelbed gelegen. En ik geloof zelfs nog een tijdje met mijn oudste broer Matthijs. Geslapen. Uiteindelijk heb ik met Han in de helft van wat nu jullie slaapkamer is geslapen. En daarna ben ik hier weer naar terug gegaan. Dus hier, dit is eigenlijk gewoon mijn kamer. En uh, er stond hier mijn bed. En dit heeft mijn vader, de, de houten lambrisering, ook zo modern. Nee, nou, hij was schattig. Mijn vader had het ontzettend druk. Die werkte heel erg hard, maar die had toch ook nog tijd om dit voor mij in elkaar te timmeren. En ik... En dan moest ik zelf uitkiezen welke kleur. of dat ik eigenlijk met mijn moeder. Dus ik wilde Bordeaux rood. En, uh, ja. Ik heb hier ook nog met visnetten geslapen. En, uh, uh, en, en verder, uh, dat wat ik ook, als ik hier sta... maar ook meteen één grote tyfusbende. Mijn, mijn moeder op, op een gegeven moment dacht van... nou, bekijk het maar. Dus die hield gewoon de deur dicht. En wij hadden op een gegeven moment... Of nog steeds trouwens, mevrouw Lenting... die mijn moeder helpt met dat huis dus gewoon te houden. Ja. Die uh, kwam hier... De, ja, die, die hoort... 30 jaar, al, 30 jaar is, uh, in, is Hoort ja. al bij ons, dus dat is gewoon onderdeel van de... Die van de, weet van de, van alles, de, hoor. Die weet meer van mij dan mijn moeder. Ja? ja echt waar. En die, dat is zo'n schat die, die... Dat zal ze nooit vertellen. Nee, die kon heel goed de mond ja. houden. Dus ik kan heel goed overweg met mevrouw Lenting. En, uh, en, als, en wat uh, vertelde je dan aan haar? Ja, dankjewel, Carmen. Hartstikke goed. <laughs> Kijk, dit soort dingen ben ik nou weer te ervaren genoeg hoor ja, ja. Daar trappen we niet in, natuurlijk. Maar mevrouw Lending, die, die, die had op een gegeven moment ook nog wel enig uh, uh, gezag. Want die, die liet dat heel lang ook gewoon gaan. Dus die, ook als ik hier zat, deze te deel, oh nee hoor. En dan liep ze weer, uh, dus bekijken maar. En dat, dat kon mijn moeder op een gegeven moment ook heel goed. Nou Maarten, ik zeg niks. Dat is een uitspraak van mijn moeder. <lacht> en dan wist je al genoeg. Maar op een gegeven moment had mevrouw Lending er genoeg van. Die zei van, hup, en nou... Uh, nou, dan zorgde ik wel dat ik in ieder geval iets op stapeltjes legde... en dan ging zij er weer een keertje doorheen. En dan kon ik weer een half jaar hier een hey, grote tyfusbende van maken. Hoe oud was je toen je uit huis ging? 18, 17, 18? 17, denk ik. Ja, ja. 17. 17. Dat was een 18. feest. 17 of 18. Nou, dat vond ik eng. Dat heb ik heel sneaky gedaan. Want, uh, ik was natuurlijk de laatste... En ik vond het heel vervelend. Ik vond het, voor mijn moeder vond ik dat heel erg. En ik, ik vond het heel naar. Omdat, ja, dan is het. Dan zijn alle kinderen weg. Mijn ouders waren, denk ik, 25 jaar getrouwd, 30 jaar getrouwd. Ik weet het niet, maar wij gaven met alle kinderen hun een reis naar Indonesië. Van een week of zes, denk ik, of zoiets. Vier weken, weet ik niet. Ja. In die tijd ben ik weggegaan. Toen dus eentje thuis, thuis kwamen, was ik uit huis. Oh. Dat is een verrassing dan. Ja, nou ja, ik wist wel dat er aan zat te komen ja, hoor. Nee, ik was al heel veel nee, bij Winnie in ja. Bergen. En toen ben ik naar Alkmaar gegaan, heb ik een huis gekraakt, een uitkering aangevraagd. En toen waren ze me definitief kwijt. En dat was natuurlijk voor mijn vader zeker vreselijk, want als je kind ook financieel niet meer van je afhankelijk is, ja, dan heb je natuurlijk helemaal geen enkele zeggenschap meer. En dat was gelukkig allemaal de schuld van Jon den maar waarom wilde je dan het huis uit? Zo graag. Op je zeventiende? Ja, ik wilde gewoon, uh, gewoon zelfstandig. Uh, ik wilde van de wereld in. Zoals dus een kind moet gewoon weg. Ik vind het nu wel eens bijzonder dat, uh, dat kinderen zo lang thuis blijven wonen. En bovendien was het hier ook gewoonte. Ik bedoel, al mijn broers en zussen gingen zo rond hun achttiende het huis uit. Meestal studeerden dus. dus uh, uh, middelbare school. Ja, niet, ik niet in een kraakpand in bergen wonen? Ja, ik moest een, een, een, een list verzinnen. Dus dan dat maar. Nee, ik moest gewoon weg. Maar wat deed je dan in die periode? Want ja, studeren werd niet echt iets. Weet je dat ik dat helemaal niet zo goed weet? Wat ik in vredesnaam... Ik verveelde me niet. Helemaal niet. Nou, je was altijd met muziek bezig, ja. toch? Altijd, altijd met, met muziek. Bentjes beentjes, beentjes, beentjes en dingen beentjes. en schrijven. En, en, ja. en ik zat... Dat was leuk. En al in die tijd waren een heleboel. Uh, ja, Joost Wagerman bijvoorbeeld ken ik uit die tijd. Uh, uh, Rob Scholten, die was wel een stukje ouder dan ik. Maar die liep daar ook rond. Maar er waren veel... Uh, ja, van die, van die crea's die daar rondliepen. Dus er was, er was altijd wel weer een beentje te formeren. Of, uh, we hebben ook een illegale radio gemaakt met idioten uh, idiote dingen. En, uh, nou, jullie hebben toch ook nog die, uh, de Raad van Arbeid uh, ja, toen Toen uh, we hebben toen de Raad van Arbeid, arbeid gekregen. Dat is een groot pand, is nu eindelijk leeg. Ja, het wordt afgebroken. Ja, ik heb het gezien. Ja. Met, met een scheur in maart. Vind ik het ja. een rot gezicht. Maar ja, dat moet ook weg. Dat moest ook weg. Het is een heel groot pand in Alkmaar. Dat heb ik gekraakt en daar hadden we een grote zalen beneden... waar we feest hielden en optredens en weet ik veel wat. Toen in Bergen heb ik nog meegedaan en als varkens vleugels hebben. Een krankzinnige multitheaterding door het berg heen... waarbij we een varken gingen offeren in de ruïnekerk. Een krankzinnig ding was dat. Uh, maar uiteindelijk kwam daar sleet in... Uh, en toen moest ik ook uit Alkmaar weg. Dat werd echt doodwater. Stilstaand water. En dat was heel vervelend om mee te maken. Dat het te, te veel gasten... Ik heb er even te, te veel over gesproken hoor. Want het, ja. de, de, de, leuk, de, de langste periode was de leukste Dat, dat was echt leuk en inspirerend. En, uh... en creatief. En... Ja, heel creatief. En alles kon. Ja. En, en uh, iedereen was voortdurend aan het praten. Daar ben ik enorm gevormd. Hè. Enorme filosofische dingen. en uh, Dingen uitvogelen en... Uh... Uh, ja, en je hoofd vrijmaken en, en uh, uh, daar heb ik ontzettend veel aan gehad ik, vo, ik voelde me echt ik vo, voelde me op een gegeven moment echt uh, los ja. wat belangrijk is als je, zeker als je wil schrijven moet je, moet je uh, toch het idee hebben dat je een beetje buiten de gevestigde orde staat want anders kun je er niet goed naar kijken ja, ik heb altijd... dus Je hebt er wel gewoon duidelijk een moment kunnen kiezen van dit is nu genoeg en nu moet ik weer verder ja, ja op een gegeven moment moest ik ook echt iets mee gaan doen want het is toch ook heel erg vervelend als je uh, ja, alleen maar indruk aan het opdoen bent. Of zo. Ik was wel dingen aan het doen, maar ik kon niet, Ik wist niet. Ja, op een gegeven moment moest ik. Uh, dus dat was ook goed om naar Amsterdam te gaan. Of toen woon ik al, ook al een tijdje in Amsterdam hoor. Maar om bijvoorbeeld bij de Engelbak te gaan werken. Ja. Heel gericht, daar, daar achter de bar gaan werken. Daar kom ik mensen. Daar gebeurt het. Of dat was toen de, uh, bij de Open Bakken enzovoorts. Iedereen die begon. Dus ik heb daar. Uh, uh, uh, Hans Tewo leerde kennen en, en uh, Arthur Umgrove was daar bezig. En weet ik van wie daar... Lynette van Dongen was daar allemaal dingen aan het uitproberen. Allemaal nog voordat ze uh, veel gingen spelen. Dus daar heb ik ook mazzel mee gehad. Het was gewoon een hele goede generatie die daar rondliep. En ik werkte daar en achter de bar en speelde er veel. En het is een hele goede set geweest ook. Om, om dat te gaan. Daar moest ik me wel echt toe zetten. Moest ik durven om... Uh... Maar ik had weer de mazzel dat mijn ex Winnie daar een lichttechnica was... Dus die heeft me daar, uh, die vond opgegevend ook dat ik maar eens wat moest gaan doen. Dus die heeft me daar, uh, of ik deed altijd wel van alles, maar altijd voor een beperkte groep. Ja. En zij zei van, je moet daar gewoon gaan zitten achter de piano. Uh, Ze heeft me gewoon opgegeven. En me smiddags gebeld van, je wordt vanavond om half negen verwacht. Dat dacht, joh, hartstikke goed. Leuk hè? En toen was ik daar aan het spelen in mijn eentje. Want ik deed altijd dingen met mensen samen, maar toen ben ik in mijn eentje gaan zitten. En toen had ik, terwijl ik daar bezig was, echt door van, ja dit is, oké, okay, klaar. Dit moet ik, dit moet ik gewoon gaan uh, uitbouwen. Dit kan ik. Dit kan ik. Ja, ja. ja ik had nooit verwacht dat ik. Uh... Ik zag mezelf altijd meer in de bramrol. Als we het nou toch over brammen spreken, dus dat dat ik uh, iemand kon stuwen. En dat dacht ik ook. Van ik moet uh, iemand hebben die het, die een schakel is tussen mij en het publiek. Dus een iets publieksvriendelijker iemand dan ik zelf heb. En daar kwam ik achter dat dat niet nodig was. Dat als ik zelf ging spelen, dat dat interessant genoeg was. je je nog koffie? Nee. Nee, dank je nee. Als je schrijft he, nieuwe liedjes... of uh, uh, put je dan ook gewoon uit je jeugdervaringen? Of is je jeugd daarvoor te onbezorgd geweest? Nee hoor, dat is ook helemaal niet zo onbezorgd geweest. Ik heb uh, genoeg ramspoed meegemaakt... Kijk, ik ben jammer genoeg niet geslagen, ik ben niet verwaarloosd. Dat is dan weer jammer. Dat, kijk, dat scheelt me weer drie, drie cd's. Daar kan ik daar moet ik uh, naar andere mensen luisteren. Ja. ja, ik gebruik wel beelden. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld mijn moeder, de heel, uh, als, die, als zij mijn teksten leest... wel heel goed begrijpt waar ik sommige... Uh, dus hoe ik, uh... Het leuke is wat ik merk, is dat ik kan ook in hele... Uh, uh, als je beelden de teksten wil schrijven, is het vaak voldoende om... Kijk, iets wat bijvoorbeeld alleen. Waar bijvoorbeeld alleen maar mijn moeder en ik een associatie mee hebben. Als het beeld sterk genoeg is, gaat een zaal mee. Omdat ze je meteen geloven. Omdat ze, dus, dus je kan wel jeugdherinneringen ge gebruiken, of specifieke dingen gebruiken. Zoals ik, ik zing veel. Ik heb al drie keer in een tekst Tim Tattoo gebruikt. Nou, niemand kent Tim Tattoo. Het was een serietje op televisie in 1967, denk ik of zo. Maar iedereen weet wat ik bedoel: dat dat een. Een soort jeugdheld of een, een cowboy is, of een weet, weet ik van wat. Dat is, uh... Uh, uh, in het lied Postbode heb ik gewoon echt. echt uh, dat is dit dorp. Uh, met ook echt een waar gebeurd verhaal. Er was een jongetje op mijn lagere school wiens vader zelf bepleegde, waar ik pas veel later achter kwam. Heel heftig verhaal. En zijn vader was postbode. Ik was bij mijn zusje, die inmiddels ook in Heilboom woonde. Was gaan wonen, was ik het huis aan het schilderen. En hij. Uh, ik hoor achter me. Hé hey Martin. En ik draai me om. En daar staat hij. Uh, en hij was postbode. Ja, dan heb je een liedje. Ja. En dan zat ik al aan te kijken. Hij wist niet of ik wist. En hij zag mij zo kijken. En hij dacht, hij, ja, ik ben inderdaad ook postbode. En dan is de rest van het liedje gewoon. Uh, dan moet je ook zo eindigen. En het enige wat ik nog hoef te verzinnen... is dat er ook nog een opera in het spel was. Uh, of dat verzin ik dan. En ik heb de... Toen leefde mijn vader nog. Ik heb toen de echte situatie zoals het gebeurd was in dat lied beschreven. En toen zei mijn vader, dat kan je niet maken. Omdat uh, uh, uh, zijn moeder toen het net gebeurd was... Uh, min of meer door mijn vader ook behandeld werd. En dat zijn natuurlijk verhalen die mag ik niet weten.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 Al je op bezoek bij je ouders, jongen? Vraag je. Neem jij dan even de post voor ze mee? Uh. Als ik allemaal had meegemaakt wat ik in die liedjes schrijf, ja, dan was ik hier toch al langer. Dan was ik al lang vertrokken. <lacht> ja, kijk het maar, daar ga je toch niet tussen leven. Maar het is uh, ook. Uh, het zijn wel allemaal dingen die, die, die, heel, die normaal zijn. Uh, die ik hoor of die, waarvan ik zie dat andere mensen die meemaken. Of die, uh, uh, en ik vind ook niet dat ik somber schrijf. Alleen de. Uh, het is toch altijd, ja, het is tragiek met een knipoog. Ja, ik, ik, ik, ik probeer het. Ik ben een troostende schrijver. Dus, dus ik probeer. Uh, kijk, het is natuurlijk ook in een, in een wereld waarin we vooral uh, juist heel gelukkig moeten bunkie-jumpen. Uh, uh, en geld moeten omzetten, heel blij. Uh, uh, dat, dus dat je heel aardig kan lachen als je de goede koukom koopt. Uh, dat, je, dat, je, dat je heel gezellig in centerparks kan zitten. Dat, dat alles vooral heel leuk moet zijn. En dat iedereen heel. Omdat, ja, anders verkoopt het niet. Ja, vind, ik het natuurlijk ook wel, vind ik het ook als mijn taak. Om, uh, mensen maken gewoon heel veel ellende mee. En dat is, dat, het wordt wel eens vergeten dat dat heel normaal is. Dat dat niet erg is. Dat het heel verdrietig is, maar dat het niet erg is. Dus, ja. en, en ik merk ook dat ik mensen een plezier doe. Uh, uh, uh, dat als ze dat meemaken, en het wordt door iemand anders verwoord... Ja, dat is gewoon mijn taak. Dat, dat, dat is een liedjeschrijver. Dat, dat, dat is al een, een, een eeuwen een en eeuwen oud dat... beroep. Ja, en dat oefen ik uit. Ja, het is zoals het is. En uh, ik, nou, ik, ik uh, waardeer heel erg zijn uh, teksten. En ik snap ook zijn humor erin... Dat is namelijk haar ja. humor. Ja. Heeft u van nu? Ja. Nou ja, Absoluut. dat zegt Maarten ja, ja. altijd. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb mijn humor. Mijn, moeder. Ja. mijn humor is echt, mijn moeders humor. humor. Ja. En, en opa, hè? En opa. Ja. Wij kunnen heel goed uh, met een stalen gezicht... Ja. Dat vergissen mensen in stalen zich ook wel eens in... dat ik met een stalen gezicht de meest van slagen, belachelijke of tegengestelde dingen kan... Uh, ja. uh, en dat doen wij ook heel veel. Dus ik kan met mijn moeder gesprekken voeren die uh, alleen als we elkaar zien... Uh, ja. Wij kunnen heel veel dingen... He ja, heel goed dingen zeggen die niet. Uh, die je of net juist even niet moet zeggen. Of. Uh, nou, en dat is echt mijn moeder. Alleen als je mijn moeder goed kent. Dan, ik, ik weet natuurlijk wanneer het gebeurt. Dus als zij met iemand zit en ze zit. Uh, uh, ja, dat, ik kan het niet goed uitleggen, maar ik zie het aan haar ogen. Die ja. gaan op een bepaalde ja. manier. is dus helemaal niet. ze zien ja, maar dat maar vroeger, natuurlijk niet. Vroeger zijn uh, vriendjes. Jongen, die iets ja, helemaal ja? te netten, man. Dan, dan, dan zei ik iets. En dan uh, zei, uh, zei Maarten naderhand, ja, maar je moet eerst naar mijn moeders de ogen kijken, kijken. Want dan weet, weet je het of ze het meent of niet. Ja. Die slokken zich helemaal te man. Ja. Uh, kijk, mensen die mij kennen hebben, bij mij ook door. Maar zoals ik nu ben ik met nog meer rottigheid bezig op de parade. een theaterprogramma. En ik kan uh, heel goed, als we een hele, hele goede we spelen, drie voorstellingen op een avond. Zoals een veertig minuten. Uh, met Bob Vosko en Pierre van Duilen hebben we een hele goede gespeeld. En dan lopen we naar achteren. Het is ontzettend flauw, maar je zit in de trip van het moment... en die adrenaline giert. En ik draai om en ik zeg, dit kan dus echt. Dit wil ik dus niet meer meemaken. Dit wil ik echt nooit meer meemaken. En dan zie je die jongens, het zijn allemaal... Nou, dat is allemaal hardniveau. Die schrikken zich helemaal te pletter. Dus als jij nog één keer iedere toon op de goede plek raakt... Ik wil het nooit meer meemaken. Nu beginnen ze het langzaam door te krijgen... maar in het begin dat ze met me werkten, die gasten werden gek. Maar het is ook een hele goede manier om te blijven stimuleren en te... Nou ja, dat soort flauwigheid. Ja, het, het is niet uit te leggen. Moet ik iets op slot doen? Ja. Uh, je moet Neem het de... even op waar de sleutel ligt. <lacht> nee. nee, nee. <lacht> zenden we uit onder de, de deurmat. Ja, het ligt onder de deurmat. Uh, de dus wij kunnen er gewoon vooruit. En je kan de voordeur uh, uit. Okay. En, uh... Bedankt. U ook. Hè? Hartstikke bedankt voor ja, ja, ja. uw gastvrijheid. Nou ja. Leuk, hè? Je sluit, hè? Ik sluit. En uh, leeg even de asbak. En ik leeg even de asbak? Nou, als moeder moet... Ik <lacht> <net>. <lacht> Daag! Nou, Maarten, dankjewel. je wel. Uh... Ik, ik vond het leuk, Carmen. Ik vond het leuk. De Maarten van Roosendaal in een aflevering van Langs het tuinpad van mijn vader. Een bijdrage van de NCRV gemaakt door Carmen Fernald en eerder uitgezonden in de zomer van 2006. Maarten van Roosendaal overleed afgelopen maandag op 51-jarige leeftijd. Wie afscheid wil nemen van de zanger, cabaretier en liedjeschrijver... kan dat aanstaande maandag 8 juli doen in kerkgebouw De Duif... aan de Prinsengracht in Amsterdam. Van half twaalf tot half één, dat liet zijn managementbureau weten. Exact drie maanden geleden op 6 april 2013 speelde Maarten van Roosendaal in het Luxtheater in Nijmegen. Zijn laatste voorstelling komende dinsdag last te varen ter nagedachtenis een uitzending in om tien over half twaalf s'avonds. En dat is de voorstelling Cabaret voor wie er niet van houdt van de Bende van Vier. Dit was het weer voor deze week en VPRO woord wordt gemaakt. Domme Joko Horda, Nienke Vijs, Geertjan en Tom Klaassen. Productie Tatjana Oei en Iris Fransen. De techniek was in handen van Rolf Schreuder. Presentatie Nora Romanesco. Zometeen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar Bert van Sloten... met het NOS Radio 1-journaal. Een goed weekend en graag tot volgende week. Dag. VPRO Radio 1. Dit was Woord. Volgende week meer.